Steeds meer mensen letten op hoeveel geld ze uitgeven. De meeste Nederlanders kunnen nog wel rondkomen, ondanks dat alles duurder is geworden. Maar ze letten wel goed op op hoe vaak ze de portemonnee trekken. Dat blijkt uit onderzoek van INO Research. En dat geldt niet alleen voor mensen met een heel laag inkomen. En daarnaast zie je toch ook wel dat de lagere middeninkomens ook steeds meer in de financiële problemen dreigen te raken. Dus bij hen zie je ook zeker dat ze meer op de uitgaven gaan letten. Bijna de helft van de Nederlanders wil dan ook dat naast de lage inkomens ook middeninkomens hulp krijgen. Van de overheid. Bij een spookrijdersongeluk in Duitsland zijn twee Nederlanders omgekomen. Ze reden gisteren op hun motor op een snelweg, toen er ineens een automobilist opdook die tegen het verkeer inreed. Die man van 83 is samen met zijn vrouw zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. De twee Nederlandse motorrijders overleden ter plekke. Een flinke klap vannacht in Amsterdam bij een postkantoor was een plofkraak en het heeft voor behoorlijk wat schade gezorgd. De gevel is vernield en de stoep ligt vol met glasscherven. Het lijkt erop dat na de knallen twee jongens op een scooter zijn weggevlucht. En het eerste echte zomervakantieweekend zit erop. Sinds vrijdag heeft de laatste basisschoolregio vakantie. En die dag begon ook de bouwvak. Dan zijn er een hoop bouwbedrijven dicht. En dat is te merken, zegt deze kampeerwinkel in Zaandam. De vakantiespullen gaan hard. Kleine strandstoeltjes die je makkelijk op je rug mee kan nemen als je naar het strand gaat. Een kleed voor in de voortent. Een stoeltje en een, voor de prullenbak. En nog een bikini voor onze dochter. Deze mensen gooien nog gauw het een en ander in hun karretje en gaan dan gauw op pad. Ja, we gaan op vakantie. We gaan af. Frankrijk. Naar Brabant. Frankrijk. Eerst naar Italië en dan nog een klein stukje Frankrijk. Kroatië. Ja, dat klinkt heerlijk, hè? Ja. ja. Goeie vakantie. Dankjewel. Krijg nog het weer. Overdag is het zonnig, maar er kan af en toe ook een bui vallen. Het wordt 23 tot 29 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Een file op de A4, Den Haag richting Amsterdam... tussen de knooppunten De Hoek en Badhoeverdorp, drie kilometer...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 Autobedrijf Zandvoort. Ook Robert op zaterdag. Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. Bed nu ZFM in de ochtend.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 They hope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 Kreme chocolate, juntarte y devorarte, llevarte a otro mundo en tu mente, corazón. Ben vive een aventuur, hagamos mil locuras, voy a hacerte caricias que no se han inventado. Het waar van de zon schijnt. Het station met patent op de zon. ZFM 24 uur per dag. Hete zomerhits Light. Don't think I have enough. In the dark I'm out of sparks. From the flame I kinda lost. Almost ready to turn back now At the point of giving up Follow this broken compass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 You should run, remember all the. It's heavy on my Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meeste Nederlanders hebben ondanks de sterk gestegen prijzen... nog geen moeite om rond te komen. Vorige maand zei 43% van de ondervraagden dat ze goed op de uitgaven letten. Dat is nu wel gestegen naar 55%. Europese vakbonden willen dat er in Europa... een maximale temperatuur wordt afgesproken om te werken in de buitenlucht. Vorige week kwamen in Spanje drie arbeiders om het leven... toen ze aan het werk waren in de hitte. En de GGD begint vandaag met het vaccineren tegen het apenpokkenvirus. In ons land zijn er ruim 700 besmettingen bekend. De eerste prikken worden in Den Haag en in Amsterdam gezet. Het weer, het wordt zonnig met af en toe een bui. Het wordt vandaag zo'n 23 tot 29 graden. Een hete zomer met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. Si quiere que vuelva, baby, suéltame, suéltame, hasta suéltame. Si quiere que vuelva, baby, suéltame, suéltame, hasta suéltame. Si quiere que vuelva, baby. Él ya no duerme de noche, tampoco de día. Estás sinita, jodiendo la vida. No digas que me amas esas son tonterías. No soy tuya todavía. Siempre, siempre tú estás llamándome. Siempre me busca cuando no te puedo ver. Siempre, siempre tú escribiéndome. No has olvidado lo que hicimos la otra vez. Ti, ti, ti. Quiere besarme, baby, besame. Quiere tocarme, baby, tócame. Pero esto solo dura el amanecer. Si quieres que vuelva, baby. Baby, no confundes besos con amor, no, yeah Bailando sola, sola estoy mejor, eh, yeah Ven que esta noche es otra cosa Y me siento peligrosa Ten cuidado que yo me enciendo si me rosa. Luego pongo alcohol, con gasolina Está divino, no, no, no Todas las prendas combina Flow asesino, no, no, no Tú estás jugando con fuego Suéltame y yo me pego Estamos loki con Cristina Y la Argentina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 Heb, ik verlies het van de wanhoop en ik voel me daar branden. En ik zou iets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen.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 Gata me liga, maar sta balada. Quero contigo com você na madrugada. Danza, oi Até o som, Gata me liga, maar sta fendoi balada. Quero contigo com você na madrugada. Danza, oi Que De hoje vai rolar o tje, <mogilhar> <mogilhar> Gustavo Lima tje, tje, <mogilhar> Me olha Vou querer te pegar E depois namorar Curti chão E hoje vai rolar Gata me liga, mas tá sem balada. Quero por te com certa madrugada, dança Rola Até o chão Aiá Gata me liga, mas tá ser Quero por com ser na madrugada, dança Rola Que hoje vai rolar o tje tjerer tje tjer tje tjer tje tje Maar staat ons te balen. Ik wil het delen met je in de madrucada, dansen, rollar, aten zo gaar. Gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, de gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, gaar, canta assim, ó. <speaks> Gustavo Lima, tje, tje, Gustavo Lima. tje, tje, tje, tje, tje, tje,